Het is vrijdag 15 december 2017. Dit is de Battenvieren Podcast. Vandaag hebben we de gast Patrick Kikken, uh, radio voorheen. En nu helemaal in de, in de podcastwereld gedoken. Ja. Dus voor ons ergens een, een voorbeeld. Cool. En uh, ook allerlei andere dingen ondernomen op het internet, met media. Ja. Uh, ook politiek geëngageerd? Enigszins, ja. Enigszins. Uh, waar zullen we eigenlijk beginnen? Begin eens bij je misschien waar je op dit moment mee bezig bent. Uh, ja, podcasten, dat heeft toch wel mijn voorkeur. En ja, ik vind het wel lekker om na negen jaar publieke omroep en twaalf jaar commerciële omroep... eigenlijk de volledige vrijheid weer terug te hebben van wat ik kan twitteren, wat ik op YouTube zet... Wat ik, nou, wie ik mag uitzoeken om te interviewen, hoe lang het duurt, complete vrijheid. voelt voor mij echt als een bevrijding. Vertel eens wat over de podcast die je, die je maakt. Uh, ik doe er eigenlijk twee heel actief. Eentje heet Praat Over Bewustzijn, die doe ik al sinds 2009 met Paul Smit, dat is een filosoof, cabaretier. En de andere heet Leven zonder Stress. Dat is eigenlijk na aanleiding van een burn-out die ik had. Of nou, sommigen zeggen dat ik een boorhout had. Maar in ieder geval een, een soort mental breakdown, zullen we maar even zeggen. Ja, en wat, als je coaches wil spreken, kun je twee dingen doen. Of je uh, belt ze voor een intakegesprek. Of je zegt, mag ik hier komen interviewen? Dan gaan ook alle deuren voor je open. He, dat ja. je, daar hebben jullie ook ervaring mee. Dus ik heb voor dat laatste gekozen. Dus ik ben met allemaal schrijvers en, en, en coaches gaan praten. Ja. En die doet het eigenlijk wel heel goed, die Leven zonder Stress podcast. Ik stond laatst in mijn weekend uh, op één bij iTunes. En dan denk ik toch... Weet je wel, fuck you. Uh, tussen de BNR's en de NOS en uh, de VPRO van deze wereld... kom je gewoon met een particulier initiatief. Ja. Op één ergens. Zonder achterban, financiering, wat dan ook. Dus dat is toch leuk. Ja, ja. Denk, denk je dat dat de media wat, uh, wat democratiseert? Zeker. Zeker, want ja, podcast is enorm in opkomst. Anders had ik hier ook niet met jullie gezeten. Dus ik, ik ben eigenlijk wel blij dat sommige omroepen het gewoon lekker laten liggen. Hè? Ja. ja. Ik ben toch wel even benieuwd. Want uh, je, je noemde net al je, um, uh, die andere podcast die je maakt. Dat, uh, Praten over bewustzijn. Praten over ja. bewustzijn. Daar had ik er een en ander over opgezocht. Dat gaat echt heel erg gaat er in uh, een soort uh, ja, Aziatische <lacht> filosofie, noem ik het maar even. Uh, gaat het op in, heb je ook een en ander aan boeken over uitgegeven. We hebben van de podcast gesprekken een boek gemaakt, ja. ja. ja. Uh, zou je daar iets over uh, willen zeggen? Want dat, het viel me op dat dat toch wel een heel groot ding is in je, <laughs> ja. In je, in je leven. Ja, dat heeft eigenlijk wel een beetje mijn hartje gegrepen, Een jaar of tien terug uh, kwam ik in contact met Eckhart Tolle. Zal je wel hmm. wat zeggen? De kracht van het nu. Ja. Ja, je, bent gewoon, weet je, je hebt alles wat je had je begeert en je bent niet gelukkig. En je denkt, hoe kan dat nou? Weet je, en dan ga je zoeken. Dan word je een spirituele zoeker, denk je dat het geluk daar te vinden valt. En dan uh, ja, kom je uit bij dat soort boeken. En toen kwam ik op een gegeven moment de term non-dualiteit tegen. Dus een beetje op gaan googlen. En toen kwam ik uit bij Paul Smit, die daar al een website over had. Ja, ja waar, waar verwijst het naar? Kijk, als je in de mediawerk word je vanzelf. Is mijn ervaring heel egoïstisch. He? Je, je denkt dat je belangrijk bent. Je denkt dat het om jou draait. He? Want dat, heel veel platen, maatschappijen, pluggers. Mensen vereren je ook bijna. Omdat je voor hun iets kan doen en kan betekenen. Dus dan word je een soort tot speciaal gemaakt. En die schoen gaat heel erg wringen. Dus die, moest soort van, die veters moesten weer losgemaakt worden. Moesten we even op aarde landen. Je zou kunnen denken, als je met spiritualiteit gaat bezighouden, word je juist zweverig. Nee, het was voor mij juist een manier om weer even tot het besef te komen dat het niet om mij draait op de wereld. Kan je, kan je omschrijven wat non-dualiteit betekent? Nou ja, het, het komt uit het uh, uh, Indiaanse woord uh, A-dvaita. Dvaita betekent dualiteit, A betekent niet, dus niet duaal. De wereld lijkt dualistisch. Hè? Er zit hier een vrouw, een man en een man. Maar in Advaita, in die filosofie wordt beweerd, de wereld is één verschijning en verschijnt in jou als bewustzijn. Dus een mens heeft geen bewustzijn, een mens, er is alleen maar bewustzijn, daarin verschijnen mensen een opnameapparaat, een wafel, een telefoon en het is, gewoon, het is één. En ik weet dat er in veel spiritualiteit gezegd wordt. Maar ja, ik, ik, ik kom daar wel op mee. Dat raakte me op een diep niveau ergens. Ja, wat me altijd opvalt met, met heel veel politieke, politieke, spirituele stromingen... of je het nou over religie hebt... of over de wat, wat meer modernere of New Age-achtige varianten... is dat, er, dat, dat in de kern ze, ze op heel veel vlakken hetzelfde zijn. Ja. En, en dat, het, dat het allemaal gaat om inderdaad je eigen rol in de wereld... toch een soort verwerpen van het ego... Ja. Um, ja, inderdaad. Dus dingen, uh, ja. dingen wat holistischer kunnen zien. Ja, en ja, dat vind ik er ook zo fijn aan. Eigenlijk verwijst non-dualiteit naar de basis van alle wereldreligieën. Mm -hmm. Ook het, het Sufisme, uh, een tak van de islam, zegt precies dezelfde dingen waar uh, onze grote vriend Spinoza al mee bezig was. Monisme, ook één op één met non-dualisme uh, naast elkaar te leggen. En heel veel raakvlakken dus. Ja, het heeft mij gewoon heel veel ja, rust gebracht. Dus, en, ja, er zijn heel veel boeken van, er zijn heel veel bijeenkomsten over in, uh, in Nederland. Dus ik ben daar graag mee bezig. Kan je die dualiteit ook zien op een paar manieren als een, als een soort ik versus de wereld dan? Nou ja, dat is de dualiteit. Dat is, dat is die, uh, je denkt die dat ego. Je een, nou, je denkt dat je een ik bent. Ja, het ik-idee, daar gaat het in de normaliteit vaak ja. over. Het idee... Een iemand te zijn in een wereld. Dat hoeft ook niet weg. Ik bedoel, het is een functioneel idee. Ja. He, want anders zou ik nu gewoon zeggen: hé, ik kom hier met dat kopje thee. Dat is niet jouw kopje thee. Dat is voor nu, zeggen we even, dat is jouw kopje thee. Maar als, je de, als jij je heel erg gaat identificeren met: dit is mijn kopje thee. dan kunnen wij bijvoorbeeld al oorlog en ruzie krijgen over een kopje thee. Terwijl, ja, is het werkelijk zo belangrijk voor jou? He, je, je rol, je status, je vermogen, noem het allemaal maar op. Ja. Ik vind het wel lekker als daar een beetje luchtigheid in komt. Ik ben absoluut niet een voorstander van alles is van iedereen. Alhoewel op het internet heb ik me wel jarenlang zo gedragen. Maar ja, ik vind dat we leven natuurlijk wel een hele individualistische maatschappij nu. En dat is ook alweer een modewoord om dat zo te zeggen. Maar ik was in ieder geval heel lang zo. Dat maakte me doodongelukkig. Want, want hoe, uh, hoe zag dat wereldje eruit dan voor jou? Waarin... ...waarin die, uh, die, die disharmonie met de wereld eigenlijk uh, is ontstaan. Ja, nou, als je gaat denken dat je heel bijzonder bent... Dan, ...dan moet dat natuurlijk ook iedere dag bevestigd worden. Dan moet je eigenlijk iedere dag in de krant... ...en, en in de file, hallo, waarom is er geen rijbaan voor mij? He, he, gechargeerd. Yeah. Maar op een gegeven moment kan dat ego kan zulke proporties krijgen... ...dat je echt gaat denken, dat ook bijvoorbeeld dacht op een gegeven moment... Oh, ...wat nou als ik er morgen niet meer ben? Want, waarschijnlijk Stan, is de hele wereld, dan stopt, toch, dan stopt de wereld gewoon voor een dag. Dan is het iedereen dat je op een gegeven moment denkt. Wat? Wat zit het nou allemaal over mezelf te denken? Hoe, en ja, in de media word je natuurlijk wel ook een beetje zo gemaakt. Want dat wordt ook van je verwacht, hè? Dat je als een soort bijzonder iemand gedraagt. Want, ja. ja, Daarvoor betalen we je toch ook. En je bent toch, je moet toch met je kop in de krant? Je moet toch in dat panel. bij Dit was het nieuws zitten. Of je het nou wil of niet. Het hoort erbij. Ja. ja, en mensen willen dat misschien ook zien. Hè? Die, die, die, die willen ook heel graag tegenover bepaalde mensen tegen opkijken, of ja. zich ermee identificeren, of uh, ja, er achteraan lopen, misschien of er fan van zijn. Ja, er was niks ergens dan fans. Ik bedoel, dat is toch eng. Je wil toch geen fans? Mensen, ja, maar dat is het gekke. Je hebt ze eigenlijk wel weer nodig. Want luistercijfers zijn heel belangrijk bij de radio. En daarvoor moet je wel een soort vol, ja, bijna volger, volgelingen hebben. Die jou naar ieder programma naar jou luisteren en alles van je weten... En is het dan ook eigenlijk duaal dat je aan de ene kant dus het ego kan zijn... en dat je aan de andere kant ook de volgeling kan zijn... die dus misschien weer helemaal achter, achter iemand anders zijn ego... Bij wijze van spreken ja. aanloopt. En die, die dus dan weer niet inziet van... oké, okay, die, die is ook onderdeel van dezezelfde wereld. Of... Nou ja, ik, ik, ik, die ongelijkwaardigheid heb ik altijd als heel storend ervaren. Ook als ik zelf bijvoorbeeld een artiest in de studio kreeg. Dan, dan kwam, ik noem maar wat, uh, Lenny Kravitz kwam langs. En dan voel je gewoon die ongelijkwaardigheid... Ja. En dan kun je twee dingen doen, daar kan je mee gaan vechten. Of je heel dienstbaar naar Lenny Kravitz toe opstellen en dan maar gewoon uh, braaf de vragen stellen die de manager je onder je neus schrijft. Of je kan, zoals bijvoorbeeld de Giel Belen, die toch, ja, die, die, dat kan ik, ik, ik heb het niet over de Giel Belen van nu, maar in, in de tijd dat hij echt op het toppen van zijn uh, succes was, kan ik wel heel erg waarderen dat hij toch gewoon scheid had aan alles en gewoon een, een optreden onderbrak van een artiest, omdat hij het gewoon niet goed genoeg vond. Ja dat, ik, ja, dat vind ik echt cool. Dat denk ik denk ja, daarvoor zie ik je daar je zit je er ook. Ik bedoel, dat vind ik sowieso bij de publieke omroep. Je dansen veel te veel naar de pijpen van, van de platenmaatschappij. En de tijd dat ik er werkte bij 3FM zat ik in de muziekredactie. Nou ja, je mag rust weten, dan ging ik weer op reis naar New York om Missy Elliott live te zien. Dan zat ik weer in het vliegtuig naar Londen om een bandje te zien. En ik kan je wel zeggen, ja, dat hoorde er toch bij voor je werk. Ja, maar het was toch ook gewoon. Nou, ik wil het geen steekpenningen noemen, maar in die tijd, hebben we het 2003, 2002. Er wordt. De veel, ze hebben veel te veel invloed op. Uh, op wat de publieke omroep allemaal uitzendt. Maar goed, daar komen we misschien later nog op. Want we hadden het over ego. De ego, ja. ja. ja. Uh, dan hadden we het er ook net over dat heel veel religies en levensovertuigingen. in de kern hetzelfde zijn. En heel veel zelfde. Want mensen hebben een bepaalde psychologische behoeften. Uh, uh, misschien. Is het dat we nu als een soort fans achter dingen aanlopen. Is dat misschien ook een, een teken dat we eigenlijk iets anders zoeken? Dat we eigenlijk spiritueel arm zijn en daardoor ja. in een dj of in een, in een muzikant... of in een, in een politicus ja. of in wat dan ook... dat we daar dan onze messias in ja. gaan zoeken? Nou, Sterker nog, als jij naar een, een housefeest gaat waar een Tiesto draait of zo... Ik, ik vergelijk de ik altijd met een soort jasje wat je aan de kapstok hangt. Je doet je ik-jasje uit en je, en je wordt onderdeel van het geheel. Het wordt één feestende... Dreunende massa. Dat is natuurlijk exact hetzelfde gevoel wat je ook in een kerk kan krijgen. Of, of met z'n allen in meditatie gaan, in stilte-meditatie voor acht dagen. En ja, dan, maar dan gaan we dus zoeken naar: oké, okay, door wie komt dat? Ah, dat komt door hem. Dat komt door chiesto. God is DJ. Ja, hij is nu onze. Hij, het komt door hem. Nee, het komt dat je ik als je uittrekt, daarom voel je je weer verbonden ja. met alles en iedereen. Dat het een heel ritueel kan worden ook. Ja. Maar het is misschien ook een ritueel al in zichzelf. Ja. Ja, en, en is, daar, ja, is daar op zich iets mis mee? Nee, ja, behalve dan inderdaad als je uh, denkt dat een politiek leider uh, jou, uh, jou de waarheid gaat brengen. Ja, het kan wel ja. spannend worden. Ja, ook binnen de politiek natuurlijk. Je ziet dat uh, grote, grote totalitaire uh, landen in de geschiedenis... die wisten heel goed hoe ze ritueeltjes moesten ja. nabouwen. Ja. Ja. Sovjet-Unie, nazi's. En ja. Ja. Nou, ja. symboliek. Symboliek, ja. ja. Met licht... Met ja. het geluid. Ja. Niet over de politiek hebben. Je bent ook politiek geëngageerd. Actief op de lijst gestaan voor de ondernemerspartij. Ja. Kan je wat meer vertellen over hoe je tot de politiek bent gekomen? Ja, dat was eigenlijk, het is eigenlijk een beetje aan een, een relletje ontstaan. Ik lag een keer een minuutje of drie s'nachts een beetje op Twitter te scrollen. En ineens bedacht ik me van ja, wat nou als Sylvana Simons dat filmpje, dat haatfilmpje waarbij ze aan een boom opgeknopt werd... Hè, ...zelf op internet heeft geplaatst. Dat is de, ongeveer de strekking van mijn tweet geweest. Oh, ik heb er geloof ik nog bijgezet: eh, ...de racismekaart wordt in ieder geval volop uitgespeeld. Nou, dat had ik blijkbaar niet mogen twitteren. Iets van 300, 400 reacties. S'avonds bij Pauw was die tweet in beeld... ...als een voorbeeld van wat er toch allemaal voor een erge dingen... ...over Silvana gezegd werden. Maar toen <lacht> iemand van de ondernemerspartij, een vrouw... ...die benaderde me en die zei van... ...ja, we hebben je tweet gezien en zou je eens met ons willen praten... Toen zat ik ineens een paar weken later in een schimmig restaurantje met Hero Brinkman. <laughs> ja, het kan snel gaan. Ja, het kan snel gaan. En ik vond, het, ik vond en vind het een sympathieke man. Ik weet niet, ik, ja, ik heb dat vaker met als mensen over iemand zeggen, oh, voor, die, voor hem moet je oppassen. Want dat zeggen mensen ook al jarenlang over mij. Dan, nee, we merken het, we merken het. Nou, ja, precies. Dan sta je met 2-3-0 voor bij mij. Ik, ik, ik had met Hero Brinkman, dat maak ik zelf wel uit of dat een fout type is of niet. He? En nou, ik vond de hele man. En nog steeds... ...ondanks ook wat dan nu weer een half jaar... ...terug of zo uh, over hem gezegd werd. En, ja, hij heeft me wel... ...heel veel uh, insight, informatie gegeven... ...over hoe ook, zeg maar... ...bepaalde moskeeën in Amsterdam... ...ja, dat daar toch... ...vanuit daar ja, terrorisme... ...gepleegd wordt. En dat... ...heeft hij toen ook aangekaart. Maar dat had hij niet mogen vertellen, omdat hij dat... ...ontdekte nog in zijn werk... ...als, als politieman... Uh, en daar hebben ze hem dan uiteindelijk uh, opgepakt. Maar... Ik zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij eigenlijk... Er worden allemaal slechte woorden over hem uh, de wereld ingeroepen. Maar dat hij eigenlijk ook te goed was voor een PVV. Want hij, riep, uh, hij, is, hij is eruit gegaan dat hij meer democratisering ja. wilde. Uh, en de echte slangen die hielden natuurlijk achterin, uh, achterin de, in de bune, die hielden hun mond en die, die, die knikte gewoon ja voor de grote ja. leider Geert ja. Ja. en hij ja. was eigenlijk te goed zou hij dat de, kunnen ja. zeggen. en hij ging ook tegen Geert in inderdaad en ja dat werd niet getolereerd dus ja ik vind jammer dat het niet gelukt is de Tweede Kamerverkiezing maar ik, ik zag het ook meer als een stunt ik bedoel, ja, je, staat ineens, je bent ineens verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen ja had ik nog een radioprogramma gehad, dan vraag ik me ook af, had ik daar dan campagne voor mogen voeren? Ja. Ja. En heb ik eens aan een radiobaas gevraagd, hij zegt nee, dat had niet gekund. Zeg zeg, ja maar Bart de Graaf, kunnen we nog herinneren. Bart de Graaf heeft in uh, commerciële zendtijd van Veronica gepleit voor zijn eigen omroep BNN. Die is er gekomen. Dus wat, ja. ik heb ook gevraagd, wat zou daar het verschil van zijn? En ik zou toch gewoon bij een commercieel station wel oproep mogen doen stem op uh, kandidaat 4 van lijst uh, 12. Ja, dat, uh, in die tijd zat ik ook niet meer op uh, dagelijks per radio. Dus het ging ook niet. Maar ik heb me daar wel over verbaasd. Ik denk, ja, waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? Ik bedoel... Maar dit ging dan, nu, nu hebben we het over de persoon gehad. Waardoor je er, uh, en, en, en, en een klein relletje, waardoor je erin ja. bent gekomen. Maar ook um, uh, eigenlijk een beetje politiek ideologisch gezien. Wat sprak jou aan bij die partij? Nou, dat de ondernemerspartij opkomt voor de ZZP'er. En ik had net meegemaakt hoe mijn broer, die uh, ook dj is, uh, met oud en nieuw helemaal op de, op de vlakte ging. Helemaal trillend uh, moest hij door mijn vader en moeder naar het ziekenhuis gebracht worden. Ja, Die is naar mijn mening weer veel te snel aan het werk gegaan, omdat uh, hij ja, eigenlijk ja, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus hij moest na acht weken weer gaan draaien op de angstremmers. En nou, een van de partijpunten van de ondernemerspartij was toch, of is nog steeds... Een, dat er toch iets van een regeling komt voor uh, zzp'ers... die door ziekte niet kunnen werken. Want ik weet zelf, ja, ik heb jarenlang een vaste dienst gewerkt. Je meldt je ziek. Je gaat een maand niet werken. Je salaris wordt wel nog steeds netjes gestort. Pas na een jaar ja. uh, gaat het naar 70%. En ik heb gemerkt hoe... De werkgever, de werkgever bij mij ook uh, panisch was voor het UWV. Weet je, want die waren oh, doen we het wel goed. Weet je, we wel, ieder, hebben we, je moet geloof ik een plan van aanpak maken en dit en dat is allemaal aan regeltjes gebonden. Uh, dus ja, ik, ik vond dat een beetje scheef, hoe dat allemaal, hoe die regelingen lopen. Nou, nu is Hero Brinkman en uh, is natuurlijk <laughs> wel, is wel meer dan iemand die, uh, uh, die alleen voor de ondernemer opkwam. Hij kwam natuurlijk ook kwam uit de de PVV, ja. maar zit er in vanuit, vanuit die hoek zitten er, er ook uh, buiten die, die economische standpunten om. Zaten er ook wel dingen bij voor je dacht van nou. Ik heb er natuurlijk wel wat meer in het partijprogramma uh, uh, verdiept, maar niet. Ik moet eerlijk zijn. Het was voor mij op de, eigenlijk op de eerste plaats hun stunt en op de tweede plaats uh, ik hou van mensen die gewoon ja gewoon een beetje een beetje. Rap van tong zijn en gewoon durven te zeggen waar ze voor staan. En ja, dan komen we weer bij de politieke correctheid van Nederland. Dat ja, hij wordt als politiek incorrect getypeerd. Nou, dan sta je bij mij met 2-0 voor. Dan vind ik je een interessante man en dan wil ik graag met je praten. En ja, het was dus niet vanuit een ideologisch standpunt dat ik me daar meteen mee verbonden. Ik vond het best ja, wel praktisch. Praktisch en ik vond, ik dacht ook, nou maar als het Sylvana lukt. Kijk, ik wil, geen, ik wil mezelf niet vergelijken met Trump. Maar in Sylvana, Als het haar lukt om met, met, met, met ja, weinig politieke ervaring... ineens zoveel reuring te veroorzaken... Nou, dan kan ik het toch op zijn minst proberen. En dat is enigszins gelukt. Ik wil niet zeggen dat het, dat het een heel groot succes was. Maar nou ja, ook weer niet, ik, het voelt ook weer niet als falen. Ja. Ja, over die politieke correctheid... Het, uh, is, je... ...flink wat jaartjes onder de, onder de vlag van uh, publieke omroepen... ...ook gedj'd. Ja. Wat merkte je daar van die politieke correctheid? Nou, ik merkte daar vooral dat, dat het gewoon... ja ...die samenwerkingen tussen die omroepen... ...dat dat gewoon ja, een belachelijk systeem is. Je werkt voor een omroep... ...maar je moet eigenlijk je best doen voor 3FM... ...maar als je te veel je best doet voor 3FM... Dan gaat de omroep tegen je zeggen, hey, onthoud je wel even wie je salaris stort. En uh, bemoei je niet te veel daar aan de overkant. Je, je, je doet wat wij hier uh, willen. Dus ja, ik heb, dat, ik heb daar natuurlijk wel mijn, mijn, mijn uren, uurtjes kunnen maken, negen jaar lang. Maar ja, dat systeem, daar heb ik nooit echt begrip voor kunnen opbrengen. Maar je bedoelt het systeem van de verschillende omroepen die dan heel erg hun eigen plan trekken en tegen elkaar vechten. Ja, letterlijk. Het zijn elkaars concurrenten op dezelfde zender. Ik heb het meegemaakt dat ik een nummer draaide... om vijf over vier. En dat werd vijf over vier... gewoon nog een keer gedraaid. Want... ja, hallo, nu begint toch de vara... wat de, wat de tros gedaan heeft. Daar hebben we het niet meer over. Ja, en die arme luisteraar... die moet maar gewoon twee keer hetzelfde nummer horen... in twintig minuten tijd. Ja, allemaal van, die, van dat soort... maar die vergaderingen ook. En ja, nu weet ik dat... heel veel mensen zeggen, ja, we kikken, je scheidt alleen maar... In, in het nest van de NPO waar je zelf... Uh, ...jarenlang de kans hebt gehad, uh, waarom doe je dat? Wat me vooral het meest tegenstaat... ...is de commercialiteit van de Nederlandse publieke omroep. Want ik heb aan twee kanten gewerkt... ...dus en bij de NPO en bij uh, Radio Veronica, twaalf jaar lang. En eigenlijk doen ze allebei hetzelfde... ...alleen NPO krijgt een flinke pak met subsidie... En bij Veronica moet ieder dubbeltje uit reclameinkomsten gehaald worden, maar alles van luistercijfers tot met, met merkonderzoeken, namensbekendheid onderzoeken, het gebeurt op allebei de stations precies hetzelfde. Ja, dat het is toch een beetje raar. Zie, zie jij een rol voor de publieke omroep? Ja, nou ja, voor dit soort dingen. Dat zou toch fantastisch zijn als de NPO hier uh, budget voor vrij En jullie hoort en denkt, hé, hey, dat is interessant. Dat is er nog niet in Nederland. Daar gebruiken wij een van onze kanalen voor. Ja. Nee, het gaat alleen maar over hoe populair is Domin uh, de ochtenddj. Hoe scoren onze luisteronderzoeken? Hoe scoort onze muziek? Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat juist de, de publieke omroep er is... Om, een, om, om juist dat niet-commerciële te, te, te doen. Dus misschien ja. dingen die niet direct heel populair ja. zijn of heel veel. Klassieke ja. uh, muziek en cultuur en ja. Ja. alles wat niet Barbie en uh, somt ziekenhuis is. Ja. Ja. Ik bedoel, de programmering van Radio 2 bestaat nu voor 75-80% uit DJ's die allemaal bij de commerciële omroepen vandaan komen. Ruud de Wild, Gijs, Taverman. Uh, noem ze maar op. Ja, is dat is, is dat is dat netjes? Dan concurreer je toch als. ...ja, als staat eigenlijk gewoon je eigen bedrijven. Ik bedoel, de reden dat we nu talpa radio hebben... Dat, ...dat die commerciële stations zich bij elkaar hebben aangesloten is... ...omdat ze anders gewoon niet overleven. Ja. Dat is niet uit luxe gebeurd dat John de Mol de kans heeft gekregen... ...om al die stations bij elkaar te voegen. Het is gewoon bittere pittere noodzaak. Vind je het oneerlijke concurrentie? Dat is het zeker. En dat was dan nog een van de andere redenen waarom ik uh, bij uh, Hero... Uh, ...in het vizier kwam en waarom ik ook dacht... ...ik moet, moet me bij me aansluiten. Ik had al wat columns geschreven voor Radio.nl... ...over inderdaad de commerciële publieke omroep. En ja, het, het treft mij ook als... als uh, ...ja, in mijn vak. Want ik, ik heb, doordat ik me kritisch heb uitgelaten... ...over de NPO... Uh, ...hoef ik bij Jure Bosman niet meer aan te kloppen. Yeah. Terwijl dat toch bij de Tros... ...negen jaar lang mijn collega is geweest. Maar nee, oeh, je hebt iets in een column geschreven... ...over de NPO... Dat we, hè, dat we te commercieel bezig zijn. Nou, dan is daar de deur dicht gewoon. Dat is ja. natuurlijk ook onzin. Waarom zou ik me niet kritisch over de NPO mogen uitlaten? Is dat dan, is, ben je dan meteen persona non grata? Nou, wat ik me wel afvraag is... Uh, wat het net over podcasts maken bijvoorbeeld. Dat is iets wat heel toegankelijk is. Hè? Dus bijna iedereen kan inmiddels met zijn telefoon... of met ja. een relatief goedkope apparatuur media maken. Dat zie je aan de YouTubers en, en de podcasters. En dat wordt steeds groter, wordt steeds makkelijker. Eh, wordt steeds toegankelijker eigenlijk voor mensen. Gaat er nog wel ruimte zijn voor radio en televisie? En, en zeker een publieke radio en televisie? Ja, als het slim aanpakken wel. Dat 3FM nu zo'n YouTuber... Eh ook radio laat maken. Vind ik een goede ja. ontwikkeling. VPRO, blijf ik als voorbeeld noemen, de mooiste... Ik kijk heel veel documentaires. We hadden een kanaal, Holland Doc24, met de hele dag documentaires. Er werd wegbezuinigd. Ja, oké. Okay. Maar de VPRO brengt wel nog tegenlicht. Uh, ja, twee doc, drie doc. Brandpunt. Ik, dat is dat van de SCARO, van. ncrv oh Ja. Uh, ja. Ik zou de VPRO een veel prominentere rol geven. En op zijn minst één publiek net gewoon afschaffen. Is toch ook gek eigenlijk dat we gewoon dat zo'n Nederland 1. Dat is dan het kijkcijferkanon van de publieke omroep. Een boer zoekt vrouw. Hoort dat wel thuis ja. bij, de, bij de Nederlandse uh, publieke omroep. Ik, wil, ik kijk er niet naar. Ik st stop dat geld liever in nog een paar goede documentaires over wat er in Syrië allemaal mis is gegaan. Dat, ja. dat wil ik graag zien. Een boer zoekt vrouw, is toch wel het, het kaliberprogramma dat ja. je. Wat je, wat, je, wat je bij RTL of sbs 6 ja, precies, zoekt. Precies. Tuurlijk. Precies. En maar ook heel Holland bakt. Ja. Ja, ja. ja. Dus je zegt van eigenlijk zou de publieke omroep een, een soort educatieve rol moeten vervullen. En ook een rol moeten vervullen die de, die de commerciële zenders niet vervullen. Dat beeld doen. Ja, maar dat lijkt ja. me toch op zijn minst. Dat is toch het, zou toch het startpunt moeten ja. zijn. Maar Ongeacht dat geacht hoe populair het is ja. misschien. Ja, nee, maar daar wordt, dus, daar wordt alleen maar gekeken naar kijkcijfers en luistercijfers. En laat ze dat lekker bij de commerciële omroepen doen. Maar ja, je ziet nu alweer dat budget ingekrimpt wordt hè, van de publieke omroep. Omdat het natuurlijk ook gek is dat zij voor een gedeelte gefinancierd worden uit sterreinkomsten. Ja. Ja. Ik zou best wel... daarom ben ik bijvoorbeeld ook lid geworden van ziet, Ik hoop dat van dat NLZ een beetje geld terechtkomt bij de publieke omroep. Zodat ze in ieder geval mij kunnen blijven voorzien in een beetje inhoud op tv... Misschien is het illusie, een illusie dat ik dat denk. Maar. Eh, er wordt van de publieke omroep ook vaak gezegd dat ze politiek gekleurd zijn. Heb jij dat er, zo ervaren? Of? Nou, het was wel grappig toen ik met die ondernemerspartij bezig was. werd ik heel af en toe eens voor iets gevraagd. Onder andere zou een debat komen bij Radio 1 op zaterdagavond van de wat kleinere niche partijen. Nou ja... Dan weet je al eigenlijk hoe het gaat. Ik had er ja op gezegd, maar ik had er eigenlijk al rekening mee gehouden dat niet doorging. En je wel hoor, om vijf uur ging ik de telefoon. Ja, nee, we hebben toch, uh, het gaat toch niet door, want we hadden toch dit en dit. En... Je, je, je merkt het aan alles natuurlijk: dat, dat, dat, dat een nieuw rechtsgeluid of zo, dat daar eigenlijk weinig tot geen ruimte. Tenzij ze er echt niet omheen kunnen, dan, dan word je wel uitgenodigd, maar. Maar dan is het ook de vraag, hoe word je uitgenodigd? Hè? Krijg je dan een debat van vijf minuten... met uh, vijf mensen die ja. valikant tegen je zijn? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik ben er ook niet rauwig om eigenlijk... dan maar in, in deze vorm via een podcast. En, maar ja, inderdaad, als je het grote publiek wil bereiken. Maar ja, lang leven inderdaad. Twitter, Facebook en, uh, en ook Wordpress... waar ik wel af en toe een blogje voor schrijf. We moeten dan... Uh... Ja, dat ooit, ooit was natuurlijk de radio ook een plek waar men... ...heen kon vluchten... Uh, ...als je een onafhankelijk radiostationnetje op En ja. ...dan kon je nog ja. je eigen geluid ja. maken. En, en toen op een gegeven moment is dat, dat alles ook... ...om het maar even dan zo te noemen, geperverteerd. ...en is het één grote commerciële bende geworden... ...van, van, uh, ja. van uh, de overheid tot, uh, tot, uh, tot de markt. En nu vluchten we naar de podcast... Ja. ...en wanneer wordt dat weer iets... Uh, ...gaat het op een gegeven moment ook weer perverteren? Ja, nou ja, ik, ik hoorde jullie al vragen ook om, om, om sponsoring of in ieder geval donaties. Mm -hmm. Ja, ik hoop als je, als je daar ik of daar wat op binnenkomt, maar dat is denk ik de enige manier om dit nog een beetje levensvatbaar te houden. Ik weet dat Adam Curry in Amerika echt wel een, een tonnetje aan dollars ophaalt per jaar met zijn ja. uh, No Agenda podcast. Nou, ja. die is toch ook behoorlijk politiek gekleurd. Alleen ja, het is dan wel uh, Amerika en Engels, dus grote ja. bereik. Ja, ik ben er blij om dat, dat jullie dit ook dit initiatief starten ja, dat is denk ik de enige mogelijkheid, want ja, begin maar ga maar eens een FM-zender uh, huren yeah. ja. Ja. Ja. ja, maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat uh, uh, dat er een uh, Haagse Zaken uh, vlogje wordt opgezet of uh, er, wordt, uh, er wordt ook weer een of andere podcast door, uh, door grote kwaliteitskrant, wat er nog kwalitatief in is, kan je je afvragen maar uh, die zijn ook langzaam wel erin aan het aan het glippen, aan, ja. het, aan het een, een nieuwe, nieuwe gebeuren en um, ja, op een gegeven moment kan je daar toch eigenlijk niet mee concurreren. die worden allemaal volgestopt met geld ja. natuurlijk. Die hebben een ja. heel team erachter. Ik weet het. Nou, de correspondent vind ik dan wel weer een mooi initiatief. Die hebben natuurlijk ook podcasts. Ja. Café Weltschmerd vind ik leuk. Um, ja, de Rudy en Freddy Show. Ja, het, zijn, ja, het zijn allemaal wel... Uh, ja, wat ik leuk zou vinden als zij, ook jullie bijvoorbeeld... Dan, en ingelijfd worden door een VPRO of door...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 Hier, hier, voor het goede doel, denk je dan. Ga er zo op. Maar is dat hele systeem van die omroepen niet achterhaald? Ja, dat komt een ja, beetje uit de verzuiling. Ja. Moet het, moet, heeft het überhaupt nog wel toekomst? Of, zoals, zoals tv, ik heb zelf geen tv-aansluiting. Ik, ik zie er ook wel dat over 10 ja. 20 jaar tv misschien... Ja. überhaupt niet meer bekeken wordt... omdat de jongeren gewoon Netflix en YouTube zitten ja. te kijken. Dus moeten we sowieso wel in die, in die systemen denken van omroepen en... en nee, nu nog even, maar dat gaat inderdaad wel... Ja, dat houdt geen stand meer. Ik weet dat bij de NPO een hele discussie is geweest over... Moeten wij onze content wel aan YouTube gratis geven? Nee, je geeft die content niet gratis aan YouTube. Wat je doet is, je zorgt dat het voor mensen... Waar ze toch al voor betaald hebben... Dat ze het zo makkelijk mogelijk ergens kunnen ja. consumeren... Nee, ik, als ik nu een documentaire zoek via Google. Dan vind ik de link. Ik denk, oh, leuk, die ga ik kijken. Dan klik ik. Wat krijg ik? Dit kunt u niet bekijken op uw mobiel. U moet de NPO-app installeren. Denk oh, Het heeft jarenlang gewerkt. Dan roept weer zo'n Jure Bosman op een vergadering. Oh, nee, we moeten zorgen dat ze die app meer gaan installeren. Ja, nou, weer een beperking erbij. Ja. Het zou fijn zijn als we ze een beetje invloed op die publieke omroep ja. zouden krijgen. Je wordt er ook zo moe van, dan wil je het nieuws even vlug terugkijken via je mobiel. Van, oh, een uitzending. En voordat je die uitzending kan kijken, krijg je een reclame van 20 ja. seconden die je af moet kijken. Ja. Van, oh, ik dacht ja. dat, al, dat dat al betaald ja. was, dat we dat nee. uh, in, de, in, de, in de belasting al inbegrepen nee, zaten. Nee, nee, je moet, ja. En Wat dat betreft, ja, die publieke omroep... Het is een, een eindig nou ja, vooral, instituut. Ja, maar ook die mensen die er zitten. Ik, ik werkte er twintig jaar geleden. De mensen die er toen zaten. <lacht> 25% daarvan zitten nu nog steeds. Ja. Je kan me toch niet maken, Die mensen waren toen al niet in voor innovatie. Want hoe vaak <lacht> ik niet bij de Trost te horen heb gekregen. Zo doen wij dat niet hier bij de Trost. <lacht> ik ik ja. begon een website. Kijk ze me raar aan. Een website. Ja, dat is toch lachen. Kunnen mensen ook oude fragmenten terugluisteren. Nou, werd weggehoond. Ik begon met sms op de radio. Ada doet toch niemand dat sms'en? Ik, ik ging flitsers noemen op de radio. Ha, wil je daar alsjeblieft mee ophouden? Want dat wil niemand horen. Weet je, allemaal dat soort teksten. Dat hoorde je dus van je hoogste baas bij de radio. Dus ja, ja ik ben blij dat het in een later stadium wel. Maar die, bij de commerciële omroep werd dat wel allemaal gewaardeerd. En bij de publieke omroep werd steeds maar de rem erop gehouden van. die jongen is ons vel te vooruitstrevend. Ja, ik, ik heb dat nooit begrepen. Dat, zoiets juich je toch alleen maar toe? Ja. Maar hebben ze je nou ook nooit achteraf dan gelijk gegeven? Ja, op wat voor manier? Uh, je weet, als drie mensen roepen... naar nou, die is gek, dan nou, ja, moet je niet luisteren. Ja, dan sta je al met 3-0 achter. En dan moet ja. je twee keer zo hard je best doen. Maar ik heb met terugwerkende kracht natuurlijk wel... mijn gelijk kunnen halen dat kikken.com zat op een gegeven moment op 25.000 bezoekers per dag... En ja, de Tros-website, die had 500 bezoekers. <laughs> ja. Heerlijk. Ja, maar ja, maar ja, dat, ja. Dat, dan, weet dan heb je, je niemand nodig die je gelijk hoeft te geven. Nee, maar je contract na drie keer wordt niet meer verlengd. Ja. Want hmm. je bent ons te gevaarlijk of je bent ons te, ja, weet ik wat. Ja. Eh, ook in die tijd wat, kwam Napster op, ik weet niet je dat nog kent, dan kon je muziek van internet halen. Ja. Ja, wat ik te gek vond, bij Radio 58 liep een spotje: luister maandagochtend naar Edwin Evers, dan hoor je de nieuwe Britney Spears. En nou, ik had hem op zaterdag al van hebster gehaald, dus ik draai hem gewoon op zaterdagmiddag bij 3FM. Dat is toch lachen? Platenmaatschappijen over de pis en, uh, en, en mijn baas bellen. Hoe kom je aan die nieuwe van Britney Spears? Ik zeg ja, hij staat gewoon op internet. Ja. Wat is dat? Ja, nou, nou, nou, ja dat, dat is als op de blauwe e-drugs. Ja, ja. Internet, precies. Nou ja, het is gewoon jammer. Want... Ja. Ik hoor jullie ook vaak over innovatie en techniek. Ik bedoel, ook nu, je kan vanuit thuis... start je gewoon je eigen tv-station. Je kan ja. gewoon live naar YouTube streamen ja. de hele dag. Ja. Ja. En mensen dat, doen dat ook massaal. Ja. ja, dat is toch te gek. Ik, ja, ik vind het een heerlijke ontwikkeling... dat media inderdaad echt uit handen getrokken wordt... van een clubje oude fossielen. Ja, en ik denk ook dat... wat, wat we bijvoorbeeld met deze podcasten heel erg proberen te doen... is om die interactie te krijgen... En, en dat een medium ook niet iets is wat alleen maar zendt... maar wat je ook natuurlijk op ja. YouTube heel sterk ziet... is die interactie. Ja. Uh, mensen in de comments. En, uh, denk je dat daardoor een media kunnen ontstaan... die veel meer gevoed worden vanuit wat er daadwerkelijk speelt... en niet wat misschien inderdaad een klein klikje belangrijk ja. vindt? Ja, het perfecte voorbeeld is... ik vertelde het straks al tegen jullie... met de podcast Praten over Bewustzijn... hebben we met de, hm. met, met ja. de luisteraars samen... Een film gemaakt. Ja. En die film is bij RTL 4 te zien geweest. Geweldig. Weliswaar op zaterdagmiddag. Maar toch. Een film ja. over non-dualiteit. Alles over niets heet die. En met, goed geacteerd. Met visagie. Echt geen, echt geen amateuristische productie. Oh, oh ja. ja. En, en als je het hebt over crowdfunding. Is dit gewoon people funding. Ik bedoel. Ja. Ja, je, je, kan, je kan een enorme following creëren. En het ja, is voor mij ook wel dat podcast. Is gewoon wel een beetje een dikke vinger. Naar, naar de gevestigde media. Zeg maar. Het is toch te gek dat je dan boven BNR of NOS met je podcast staat. Een weekend lang. Ja. ja dat is gewoon cool. En het, blijkbaar speel ik met die podcast Leven zonder Stress ook in. Op een behoefte die er al is. Waarom, ja. Publieke Omroep had wel, weliswaar één spiritueel programma op zaterdagavond. Uh, dus echt een neutraal spiritueel programma. Dus niet van de EO of van de ja. KRO. Maar gewoon echt over spiritualiteit. Nou, wat gebeurde? Moest weg. Moest muziek uitgezonden worden. Ja, nou leuk. Dank je wel voor de kans. Dan doe ik het toch. Maar eigenlijk is ja. het van de gekken. Eigen ja. eigenlijk zou... Want mensen zijn ja. er heel erg mee bezig. Ja. Ja. Nou, het is mindfulness dat... en zo is het ja. heel erg booming. Ja, ja zeker. Ja. Dus ja. Heb je nog wat op je briefje staan? Ik vind dat leuk. Uh, Helemaal een leuk een briefje. briefje. Nee, dat is meer gewoon een soort overzichtje van okay. uh, wie je bent. Nee, ik... Uh, ik, ik uh, ja, over... Um, even over je, uh, die, die burn-out die je had. Oh ja. We hebben ook een... Uh, uh, een van de oprichters uh, van onze uh, uh, podcast. podcast. Die, die heeft, zit nu ook in een burn-out. Wat voor warme woorden zou je hem toefluisteren? <laughs> nou, ja, maak je geen zorgen. Het is, het is niet per se iets negatiefs. Ik zie het ook meer als een... Als een het is even een crisis, maar het is eigenlijk gewoon een, een identiteitscrisis. Dat je iets aan het doen bent wat je gewoon, ja, waar je gewoon klaar mee bent. Ik vind het term bore-out vaak ook. Ja, dat werd dan tegen mij gezegd door een aantal mensen. Dat ik gewoon... Ik was gewoon klaar met wat ik aan het doen was. Ja. Ik kon het gewoon niet meer. Ik kon niet meer dat doen wat ik jarenlang wel leuk vond. Nou ja, dat kan. Dan, dan moet je dus even, dan moet je even gereset worden of zo. Maar dus. leg eens uit het woord bore out. Wat wil ik daar, uh, nou, dan heb je te lang te vaak hetzelfde gedaan. En dan uh, vervult het je gewoon niet meer. Dan, heb je gewoon, kan je, dan kan je niet meer vanuit je hart dat doen. Dan ben je het dus gewoon een stukje of een kunstje aan het doen omdat het je dan leeg? Ja, dat zoog me echt leeg. Ik, kon, ik, kon, ja, ik vind het jammer, maar ik kon het niet meer. Maar oh, bore-out uit uh, verveling. Ja, het vervelt. Oh, okay, ja, nee, ja. Ja. En dat is. Kan, ja, een burn-out kan 101 redenen hebben. Maar het verveling hoor je toch wel vaak terug bij mensen. Of dat je steeds tegen dezelfde muur aanloopt. Of tegen het plafond aan zit. En dat je bijvoorbeeld al drie keer groepen hebt bij het bedrijf waar je werkt. van Jongens, we kunnen ook live naar YouTube streamen. Nee, dat doen we niet. Ja, dan denk je, dan ga ik het zelf maar doen. Ja. Ik heb hier in de meterkast heb ik drie computers staan draaien. Met, met, Want die podcast, bijvoorbeeld ook van jullie... die kun je als je daar bijvoorbeeld 50 of 100 hebt... die kun je ook op shuffle gooien... maak je er een klein radio van. Hè, dat ja. mensen naar en ja. Radio kunnen luisteren. Ja, dat zijn allemaal van die, van die, van die van, ja, simpele ideetjes. Maar als daar dan geen gehoor aan wordt gegeven... sowieso al niet bij de publieke omroep. Ik heb ook wel eens gedacht... De publieke omroep heeft van alle... je kan toch alle programma's die op een, over een bepaald thema gaan... gooi ze in een loop... En dat ik daarnaar kan kijken. Meer on demand. Ja. Meer Netflix-achtig. Ja. Dat je gewoon kijkt van... Oh, ik hou van uh, mislaad thrillers. Ja. Um, daar heb ik ze. Ja. Of uh, ik wil iets over ADHD. Het is ook gek dat er niet een soort Google Audio is. Waarbij ik gewoon de term burn-out kan intypen. En dat ik gewoon de, alle radio-uitzendingen van de afgelopen drie maanden... Over burn-out ja. gewoon, boom. Op een scherm. Ja, nee. Het heeft met rechten te maken, wordt er dan gezegd. Nee. Het is gewoon luiheid. Ik bedoel, ontwerp het. het, is, het is, ja. De techniek is er. Ja. Dus ja, je merkt misschien dat er nog wel hier en daar wat frustratie zit over de, de traagheid waarbij, ja, maar de mogelijkheden zijn er, maar ze worden helaas maar een klein beetje benut Maar ja, het is juist ook wel weer goed om te zien dat, ja, dan in de vrije markt, zeg maar, dat, dat, dat mensen gewoon opstaan en gewoon dan maar het zelf gaan ja. doen. Dus oh. ja is ook wel een leuke ja. ontwikkeling ergens. Een beetje het prutsen vanuit de garagebox. En de, dat heeft ook wel wat Zeker. romantisch. Zeker. Want, ik... denk, denk je dat dan de, de oorzaak is van die traagheid? Is dat mensen de publieke omroep... dat ze het daar toch een soort van veilig allemaal maar willen houden. Ja. Ja. Heel veel baantjes die gewoon verdedigd worden. Want je kan op je bek gaan. Als jij degene bent die, die het voorstel die tegen mij zegt, goed idee, gaan we doen. We gaan live aan YouTube streamen. En het blijkt daarna geen succes. Dan zou het jouw je kop... Kunnen kosten. Het zou natuurlijk belachelijk zijn als dat jou je kop zou kunnen kosten. Ja. Maar we gaan gewoon veel te voorzichtig te werk. En inderdaad baantjes behouden. wat ik zeg. Er zitten zoveel mensen nog, ook bij 3FM, veel te lang in die muziekredactie. Veel te lang als programmamanager totdat het echt niet meer... Dat ze De helft van hun luisteraars kwijt zijn geraakt. Dan stapt een zendermanager een keertje op. Zou je er nou kunnen spreken wel van, uh, dat hoorden we nog wel eens, van een, van een media... Uh, baantjes-caducel. Nou ja, dat, ja, het ligt de naam aan, maar naast elkaar. Ja. En als je er eenmaal ook uit bent, kom je er ook niet meer in. Dat, dat is natuurlijk ook gek. Ja. Bedoel, je zou toch gewoon naar je kwaliteiten gekeken moeten worden? Niet dat jij twintig jaar geleden een keer bij, met, bij de Tros, de grootste familie van Nederland, met iemand een keer een beetje bonje gehad hebt. Of... <laughs> Godzijn, ja, ja. ja. ja. Nou ja, dat, dat is wel waar je tegenaan loopt. Maar ja, goed, ik heb het geluk gehad dat ik altijd netjes uh, gespaard heb. En ik me die luxe ook kan veroorloven. Dat ik nu gewoon in een column op radio.nl iets kan schrijven over de publieke omroep. Ook het radiowereldje sowieso, maar sowieso in de media. Daarom is, is zo'n programma als The Roast van Giel Belen. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar daar ben, ik, daar ben ik blij. Daar wordt eindelijk eens een keer uitgesproken wat er onderhuids allemaal leeft. Er wordt natuurlijk zo voorzichtig tegen elkaar gedaan. Want voor die twee ja. ben je elkaars collega de dag erna. Maar ja, bereiken we daarmee dat we een beetje vooruitkomen? Nee, we blijven inderdaad maar heel conservatief, voorzichtig alles doen op de manier zoals we het altijd al deden. Ja, ja ik vind dat jammer. Maar ja, heb ik de oplossing daarvoor? Dan, ja, dan moet dat hele systeem op de schop. Ja. Of ligt de oplossing in juist heel veel kleine. Uh, zend, privé -zendertjes. Ja, zendertjes Dat, op, dat op, mensen niche dingen kunnen... Ja. Hè, ...zoals bijvoorbeeld dat... dat nou ja, ...stressvrij leven is misschien niet eens een niche... ...maar uh, Noemdele, dat er voor elke noemdeleid. kleur... ...en elke tint... Ja. Uh, ja. ...een, een apart zendertje is. Ja. Nou, maar gooi dan gewoon Radio 1... Uh, ...s avonds vanaf, weet ik het... 12 uur, s'nachts gewoon open... ...en dat iedereen voorstellen mag insturen... ...en buiten de omroepen om... ...dat jullie ook gewoon een keertje bij Radio 1... gewoon ...dit een maand lang, iedere maandagnacht om 12 uur mogen doen. Oh, dat zou toch niet zo'n gek idee zijn? Veel meer experimenteren. Ja. Veel meer kijken ja. wat er ja. gebeurt als we dat een keer uh, ja. uitzenden. Ja, super. Dan, dan merk je aan de reacties wel of het aanslaat of of het iets... ...maar je hebt in ieder geval het podium gegeven. Dus we kunnen wel steeds afgeven op YouTube en Facebook en al die platforms... Maar, ...en iTunes en Apple, maar die bieden ons in ieder geval nog de mogelijkheid... ...om mensen ja. te bereiken. ja. Ja waarom, ja, is er, ja, waarom is er geen iTunes van de publieke omroep, waarop gewoon iedereen met een goed podcast idee zich mag inschrijven? Ja. Dat zou toch zo in de lucht geholpen kunnen worden? Ja, je hebt nu, heb je volgens mij podcastluisteren.nl. Mm -hmm, ja, dat, uh, dat is een privé initiatief van hiernaast, ja. ja. Ja, wij, uh, wij hebben nog, uh, uh, nog gekeken of we daar op konden, ik heb, ik heb ermee gemaild, ik heb er... Uh, Niks van gehoord. Ik kan wel een goed woordje doen hoor. Oh, oh. <laughs> ik ken die jongens wel. Nee, maar het, waarom de publieke omroep dat inderdaad niet omarmt. Ja, ik, nee. ja, dus, ik, doet vond het, het. ik zag en ik dacht, geweldig, dit, ja. alles begon bij elkaar. Ja. Ik kan lekker zoeken ja. op onderwerp. Ja. Ja. Ja. Maar ja, dan uh, tegen de tijd dat uh, de publieke omroep weer een podcastje gaat beginnen van oh, dat schijnt toch wel het schijnt ja. toch we wel toch uh, doen, een succesvol, ja. succesvolle, uh, uh, succesvolle ja. template. Ja, dan lopen ze alweer achter. Ja. ja nou, we blijven we erachteraan hobbelen. Totdat het op een gegeven moment echt helemaal zo draag kw kwijt is. En, uh. We kunnen blij zijn dat we die netneutraliteit in Nederland, dat dat wel verankerd is in de wet. Mm -hmm. Want ja. moet je toch niet aan denken dat dadelijk Ziggo of uh, KPN kan bepalen of ja. jouw podcast wel of niet zichtbaar wordt. Ja. Omhoog komt. Ja, ja. Of ja. Ja. het zijn toch Koreaanse toestanden. Nou ja, ja, dat is al natuurlijk een beetje aan de hand op uh, YouTube en, uh, en, en Google. Dat, dat de algoritmes. Ja, dat daar ja. wel een kleuring in schijnt te zitten. Ja. Dus dat, uh, nou, ook een zorgelijke ontwikkeling. Ik weet niet of we er nog tijd voor hebben. Maar ik vind het belachelijk dat als ik drie keer in de week gegoogeld heb op... Uh, uh, ik noem maar wat geks. Uh, uh, de fouten die Mark Rutte allemaal gemaakt heeft. Hè, dan mm -hmm. onthoudt Facebook dat. En dan krijg ik in mijn nieuwsoverzicht... Krijg ik gewoon steeds berichten over Mark Rutte te zien... Maar bijvoorbeeld niet over Thierry Baudet of over, yeah. uh, over uh, Geert Wilders. Waarom bepalen zij dat voor mij? <laughs> dat is natuurlijk ook eigenlijk van de gekken. Ik weet niet of jullie yeah. daar wel eens een, een podcast aan gewijd hebben. Maar dat, dat algoritme, ja, dat is om jou beter van dienst te kunnen zijn. Nee, ja. ja deels, deels natuurlijk wel. Dus we proberen relevante informatie te laten zien. Aan de andere kant wordt het natuurlijk ook door andere dingen beïnvloed. Uh, Je ja, ja, raakt toch wel in een uh, wat... koker? Uh... ja. Ik wil, je mag ik Facebook of, of mijn nieuwsoverzicht mag mij echt wel eens op andere ideeën brengen. Ja. Waarom moet ik de hele dag naar mijn mond gepraat worden door de, door de, door de social media die ik consumeer? Nou, als we dan weer teruggaan naar dat ego van het uh, non-dualiteit. Ja. Dat ja. is natuurlijk, als je natuurlijk zo op je wenken bediend wordt door de algoritmes. Ja. En continu alleen ja. maar bevestigd wordt in je ideeën en in je interesses. Ja. Dat maakt me dom. dat ja. Dat maakt je wereld op een gegeven moment heel beperkt. Ze willen je bedienen, ze willen je blij maken. Maar dat, eigenlijk stomp je er compleet van af. Ja, dus het lang leven dat ik gewoon jullie, want ik had jullie natuurlijk ook niet ontdekt als het niet gewoon op iTunes, ik moest op iTunes wel, diep erin, zeg maar. Ja, ja. He, de de ja. categorie, welke categorie zitten jullie bij? Maatschappij, politiek, Volgens cultuur? Volgens politiek nieuws. ja. ja. Nou ja, dan, dan zie je daar een top 100. Maar dan, het gelukkig, als je ergens op een podcast klikt... krijg je bij de suggesties ook. En dat, daar ja, ja. zag oh, ik okay. jullie staan. Ja. Dus ja, het is, het is... Hoe word je zichtbaarder? Ja, ik, ik vind... Het is gek eigenlijk dat kranten niet gewoon zo'n initiatief als jullie... Uh, oppakken. En daarom ben ik ook blij dat ik jullie in ieder geval heb kunnen interviewen. Net ook voor, voor het uh, YouTube-platform. Ja, we ja. zullen er nog even naar linken in de, ja. in de ja, ik vond het beschrijving. In zijn we, net, uh, we zijn net geïnterviewd. Maar Hebben jullie daar nou wel ideeën over hoe, je dat, hoe jullie dan jezelf zichtbaarder zouden kunnen? Zou je veel meer uh, agressiever naar de media toe moeten zijn? Of, of de traditionele media? Zou je daar toch een samenwerking mee aan moeten gaan? Want je redt het toch niet, denk ik, alleen maar in je eentje. Ja, we, nee, proberen we proberen wel een beetje, een beetje de, de, spin, de spin in het web te worden op, uh, op rechts. En wel een beetje, want kijk wat het vooral is, er zijn wel heel veel mensen die, uh, onze, uh, uh, die de ideeën waar, waar wij ook uh, tot op zekere hoogte ook wel voor staan, die daar het ook wel mee eens zijn. En, uh, maar, maar die, die, die zijn er allemaal van overtuigd dat ze, dat ze schreeuwen in de woestijn dat ze alleen zijn ja. en uh, het is de kunst om die mensen samen te krijgen en dat je dan een, een soort sense of community hebt ja. en dat is ook wel het mooie van onze evenementen uh, uh, van borrels tot etentjes en, uh, en ook hele, hele uitjes naar horen, <lacht> is dat de mensen die komen dan echt ook samen en, ja. en uh, die, die leren elkaar kennen, die kunnen dan even met elkaar praten van oh, het ja, netwerk wordt versterkt. Ja, van uitgeverijen, van schrijvers, van sprekers. Ja, uh, mensen die elkaar mogelijkheden bieden. Dus we proberen binnen uh, ja, ons netwerk elkaar zeg maar, uh, te versterken. en podium te bieden. En ja. uh, met elkaar samen te werken. En op die manier kan je groter worden. Kan je ja. ook steeds meer mensen bij je aansluiten. Ja. Dat ze weten, oké, okay, er, er zijn mensen die net zo denken. En ik kan ze gewoon ontmoeten. En ik kan naar activiteit. En ik kan... Uh, en, en dan, dan zullen misschien ook mensen wat sneller geneigd zijn om, om zich uit te spreken. Als ze weten dat van, ik, van, ik ben ja. er niet alleen in ben, zeg maar. En ik ben niet een gek die er rare over ja. denkt, zeg maar. Dat, dat is denk ik wel... Ik denk ja. dat het wel voor een soort... Uh, ja, dat het mensen wel uh, ja. moed geeft om, om te staan waarvoor ze staan, zeg maar. Ja. Of ja. dat misschien te veranderen, dat kan ook. Ja, misschien is dat nog interessant om aan te snijden. Ik ben dan ook nog wel eens van de... Van de ...tegengestelde mening op Twitter. En als je ziet wat voor een je dan over je heen krijgt... He, van, uh, ...met de MeToo-discussie... ...ik hoop dat ze je moeder een keer verkrachten... Weet je wel? ...ik ga ja, daar ja. niet eens op in... ...maar terwijl nee. ik toch probeer in ieder geval... ...oké, okay, gelukkig hebben we nu 280 tekens op Twitter... ...je probeert iets, ja. iets genuanceerd te zeggen... ...maar je probeert ja. ook een tegengeluid te geven. He, iedereen valt over Kevin Spacey heen... ...ik zeg, het is nog steeds mijn favoriete acteur... En waarom zou die uit de House of Cards moeten om, ja. om iets wat hij dertig jaar geleden gedaan heeft? We waren er niet bij en het is nog niet eens bewezen. Nou, ja. hup, eh, ik, toen met die hele 2 discussie, ik zeg vrouwen eh, mo moeten toch ook toegeven dat ze hun looks toch ook wel gebruiken om iets voor elkaar te ja. krijgen. Is dit niet ook een klein beetje onderdeel van de discussie? Ja. En moeten we het daar niet ook eens over hebben? Er was de één vrouw die zei, inderdaad, Patrick, je hebt gelijk. Ik heb erotisch kapitaal en daar maak ik graag gebruik van. Oh, dat is wel... Ja, erotisch dat is wel, kapitaal. Dat was de enige goede of enige genuanceerde reactie. De rest was alleen maar van... We oh, hebben weer zo'n vieze verkrachter en praat het allemaal maar goed wat ze doen... En, ja, dat... Dat, dat is ook de dapperheid achter het toetsenbord, vaak anoniem. Ja, ja, ja, en, ja. en mensen zijn op internet zo fel en, en ja. zo snel emotioneel, en het is zo, zo moeilijk om daar een beetje nou. een zinvolle discussie te voeren. Nou ja, het, is, het is gewoon therapie, denk ik, voor ze. Ze zitten vol met frustratie ja. over een rotbaan of over een rotbuurt waar ze wonen. En denk ik, ja. oh, ik kan er even wat van de frustratie botsvieren ja. ja. op iemand. Ja. Maar ja, het is wel, daarom ben ik blij dat wat je zegt, dat er, als er in ieder geval iets is van een community die jou ook volgt, of waar je mm -hmm. ook aan verbonden bent, die, want dat was het geluk met een tweet laatst over Frank Danen. dat was zo'n DJ, daar viel, viel iedereen overheen, want hij had een strikken de studio in laten komen, Ik ik hem eens gevolgd heb, toen nee, Maan stond nee, te ja. zingen. Ik zei, jongens, gebeurt er weer eens een keer iets leuks op de radio? Bij <laughs> vijf jaar valt iedereen over hem heen, weet je wel? En laat hem ook nog eens zeggen, aan je weet... je gaat bij de broer van Robert Jensen langs op vrijdagavond. Dat is een vrijdagavondshow, daar gebeuren gekke dingen. Ze hadden eerst al een bij de studio in laten komen... toen ze een keer daarvoor was. Ze hadden nog een keer een geintje met de geflikt. Nee, ja. daar wordt allemaal niet naar geluisterd. Dit kan oh, niet, ja. en een blote lul, en wat erg. En ze moest huilen. In de tijd en... van me MeToo. Ja, in de tijd ja? van me MeToo, ook dat nog. Maar op een gegeven moment denk je echt, jongens... ben ik nou gek geworden... Of mag niks meer in dit land? Ja, we kunnen niet echt meer relativeren. Ja. Maar je klinkt ook wel als een, als, een, als een vreemde eend in de bijt... dan voor uh, iemand die bij, ja. bij, de, bij de NPO heeft gezeten. Bij de, bij de tros, ja. De grootste vrienden van... ja, Daar was ik ook eigenlijk veel te radicaal, uh, radicaal voor. Maar, <laughs> nou, maar, maar wat is, wat is radicaal? Ja, het... Want hoe zouden zij dan reageren... op, uh, op dit soort uh, ja, eigenlijk best een common sense-uitspraken van jou? Van, nou, ja. Hoe ik zelf zou reageren? Nee, hoe zij reageerden op, uh, op jouw... Uh, ja, ja. Politiek incorrect, maar toch best wel common sense uitspraken. Hoe zij daarop reageren? Ja. ja nou ja, totaal ongenuanceerd, ongefundeerd en je meteen in een hokje mm. ...stop, Want mensen kunnen bijvoorbeeld bij mij ook niet rijmen dat ik langs de ene kant bijvoorbeeld zeg van waarom zou ik het woord neger niet meer kunnen gebruiken op de radio? Dat kon tien jaar geleden toch ook nog en nu kan het blijkbaar ineens niet meer. En langs de andere kant uh, maak ik interviews over spiritualiteit. Kunnen mensen ook niet rijmen? Want nee. omdat ik het ene vind, zullen die interviews over spiritualiteit zullen ook wel niks zijn. Weet je, en zo word je constant maar ergens ja. in geclassificeerd. Dat kan niks zijn wat die gozer doet. Weet je, ik heb nu ook ja. al, ik ben soms al bang. Ik, bijvoorbeeld, mag je best weten dat ik met BNR wat gesprekken voer over een radioversie van de podcast Leven zonder Stress. He, want de publieke omroep, Jurre Bosman... die accepteert mijn uitnodiging op LinkedIn niet... dus dan ga ik het deurtje verder kijken bij BNR. Nou, die hadden interesse. Maar dan denk ik wel, ja, oké... Okay, dadelijk gebeurt er weer iets. Ik plaats mijn mening op Twitter. Ja. Dan gaan weer 50 mensen... BNR, die klootzak ga je toch zeker niet aannemen? At Ja. Ja. ja. Waar, waar kies ik dan voor? Nou, ik heb plaats beslissing genomen. Dan maar niet. Weet je, als dat mm -hmm. zou gebeuren, dan maar niet. Ik, laat, ik ga me niet meer de mond laten snoeren... in opdracht van... Uh, dat ik dan blijkbaar niet meer... bij een radiostation of... Nee, ik zie daar gewoon niet... want dat gaat van kwaad tot erger. Ja, dan, precies. Daarna, daarna mag ik dus geen plaatjes meer... op Facebook posten. Die, ja. eh, simpel voorbeeld. Ja, ik loop nu los, hè, maar ik had een plaatje... stond op, super simpel. Will Smit, Je kent hem, hè, de rapper, de acteur. Ja. Will Smit. Smit met S-M-I-D en dan zie je Will Smith, zie je met zo'n hamer en beitel zie je hem als Smit. Ja. Niet eens grappig. Was racistisch, moest eraf. <laughs> Omdat het, uh, mensen is er slavernijassociaties bij of zo. Weet ik niet, die bruin kleurtje heeft, en dan staat Will ja. Smith, ja. racistische post. Ja, op een gegeven moment denk ik echt, de, ja dan maar. En ik heb het geluk dat ik wat spaarcenten heb. Dan, maar ik, inderdaad, stel ik zou geen spaarcenten hebben, dan zou ik me dus aan, aan, ja. aan dat soort onzin moeten confirmeren. Wat zei je misschien, misschien is dat een goed uh, moment om af te sluiten. Nee, maar afsluitende tip, want we hebben het tijdens ons interview zeg maar uh, gehad over de mensen die zich koest houden ja. en die het een beetje van zich af laten glijden. Uh, de, de luisteraars die misschien schroom hebben om uit te komen voor wat ze denken. Wat zou jij tegen hen willen zeggen? Dat wordt in ieder geval dan zelfstandig net zoals jij, net zoals jij. Ja. dat je in ieder geval gewoon niet een, een, een leiding of een marketing manager boven ja. je hebt, die jou op het matje kan roepen wat jij in je privé tijd mm -hmm. aan meningen hanteert ja. dat daar je baan afhankelijk van is ja. zou, daar zou daar toch een wet eigenlijk voor dat is ontworpen, ja, yeah. dat is belachelijk ik bedoel, want je zet... Het is tegenwoordig niet eens... Zeker. Als, ik nu, als ik nu, zoals Giel Belen ooit riep... mijn Kampf is mijn favoriete boek. Ja, dat je daarvoor bij de Karo ontslagen wordt... Dan kan ik me nog iets voorstellen. Ja. Oh. Maar, ja, die hoeft nu. Zo'n hoef... goed boek is het Nee, niet. Flutboek. Nee, flutboek. Maar ik kijk wel graag documentaires over Adolf Hitler. Ik probeer die man, ik, probeer dat, ik slurp daar alles van op, ik probeer dat te begrijpen. Hoe ja. is dat zover kunnen komen? Hoe was die man? Wat zijn mm -hmm. De Untergang, je kunt toch niet zeggen dat dat een slechte film was? Maar als ik, als ik een lijstje zou moeten inleveren bij Veronica Magazine... ik zeg, de Untergang is mijn favoriete film. <laughs> ja. Dan zou dat al... Ja. ja. Dat wat zit daarachter? Ja. Wat heb jij gezegd? De Untergang? Ja, dat is alleen maar de andere. Vind ik ook fantastisch. Dan, dan zeg die maar dan. Dat is toch? Het gaat over de DDR. Dat nee. is dan een iets veiliger antwoord. Ja, fuck off. Ik, ja, ik kan daar niet tegen. En dat is ook iets uit mijn jeugd. Ik heb al iets te vaak gehoord van... Uh, hou je eens in en, en doe toch eens normaal. Of... Uh, maar we zijn nu wel heel erg uh, snel op onze tentjes getrapt, denk ik. Nou ja, euh, niks kan meer, blijkbaar. Wat, ja. waar, waar, en waar gaat dat, waar gaat dat naartoe? Ja. Uh, ook een soort le leven, dat is der anderen. Ja, elke nou, stap hier. die je naar achteren nou, doet. Uh, ja, moet je nog stappen naar achteren doen, ja. zeg maar. Maar wie zit daar ook achter? Ik zou eens graag een keer met diegene praten die daarmee... die dat, die dat stimuleert of die daarmee ja. begonnen is. Ja. Ik, heb, hebben jullie daar een antwoord op? Wie, wie heeft dit in gang gezet en wie profiteert hiervan? Van al dat politiek correcte gedoe? Ja. Ik, ik, denk, ik denk dat ik het denk vooral mensen, een eigen leven is ja, gaan leiden. En ja, ja, en het... mensen die, die. Ik denk dat het ook wel een soort trend is: mensen die de good man willen zijn. Oh ja. He, die, die willen zeggen van ja, ik ben uh, zo, uh, zo anti-racistisch uh, en antifascistisch en ik, ik bedoel het allemaal. Overcompenseren. Goed. Het is een soort. Ja, en schuldgevoel. Ik denk ook een maar waarover voor, dan? Waarom moeten we ons schuldig voelen dan? Ja, dat is toch een soort... Uh, Zijn we slecht? Is dat dan nog iets uit het geloof of zo? Dat, ja, dat we het ja, verdienen en Dat het en toch moeten. nog iets calvinistisch is misschien. Ja. En, en het, en het, en het uh, Messiascomplex misschien ook. Hè? De wereld willen redden van alle ja. foute meningen en, ja. en alle kwetserij. En, en ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. En, en de hypersensitiviteit die we nu misschien hebben. Ja. Dat nou, we ja. niet kunnen tolereren dat iemand, het, iemand er anders over denkt. Ja, maar ondertussen, als het puntje bij komt... is het toch wel fijn als je als uh, een van Nieuwkerk aan, aan, uh, aan de gracht kan wonen. En gewoon lekker, ja. uh, lekker kan vangen. Ja. ja. Het is jammer dat, dat er ook bij de commerciële omroepen niet iets meer ruimte is. voor. Uh, want die zijn natuurlijk weer afhankelijk van de adverteerders. Wat met geen ja. stijl gebeurt ja. Is, is, ja. is verschrikkelijk. Ja. Da da daarmee zet je iets in gang... Want ik weet ook, als ik nu, dit, als ik nu nog bij Veronika had gewerkt... had ik in dit interview ook niet zo frank en vrij kunnen zijn... in wat ik ja. tegen jullie allemaal vertelde. En dat, dat, ja. Ja, ik vind dat, vind dat, vind dat verschrikkelijk. Gewoon nou ja, heel eng. Ja. ja. Want, ja, ja wat, dan zijn we dan met onze vrijheid van meningsuiting? Dat als de, de adverteerder zich terugtrekt of uh, je wordt ontslagen... of uh, we trekken je uitkering in. Weet ik het veel. Nou, zover is het, is het niet, maar... Zorg dat je onafhankelijk bent en blijf je uitspreken. Ja, maar ja, hoe lukt je dat? Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Dan moet je, ik heb het geluk dat ik inderdaad goed heb kunnen verdienen met dat werk. Maar ja, we moeten gaan afronden. Hè? Denk het Helaas, wel. we zouden nog uren ja, door kunnen nou, gaan. Ja. En we zijn natuurlijk ook al even bezig, omdat we natuurlijk net al, hebben de andere andere. rollen hebben omgedraaid. Ja, ja. Uh, toen uh, zijn Julia en, ja. en ik geïnterviewd. Uh, uh, ja. Dat is denk ik ook een, uh, ja, dat was, was een, uh, een heel leuk. interessant gesprek. Ja. Komt op YouTube. Uh, dus ga dat ook zeker kijken op YouTube. Ja. En uh, nu moeten we de luisteraars uh, helaas gaan verlaten. Is er nog ja. één dingetje wat je de luisteraar uh, mee wil geven? Nou, eigenlijk wat net al gezegd is. Laat je niet de mond snoeren. Ik bedoel, door niemand niet. Niet door de buren, niet door de overheid, niet door de politiek correcte Twitterbevolking... Blijf gewoon uh, zeggen wat je vindt. Bedoel, uh, ja, het, anders komen we toch nooit verder. Ja. Bedoel, als, uh, uh, als, we toch, als iemand het idee heeft om bijvoorbeeld met z'n allen... In, in dezelfde baan te blijven rijden in de file. Hè, dat is zo'n idee waar de Amerika's komen overwaaien. Ja. Dan moet ik dat toch gewoon op Twitter kunnen zetten... zonder dat er meteen tachtig mensen zijn die zeggen... Van, wat weet jij daar nou van? En ja. uh, komt hij weer met zijn gekke ideeën? Internet gekkie. Uh, ja, ja. Dus Battevier blijft u uitspreken. Battevier blijft u uitspreken. Hey, Patrick, super bedankt. heel erg bedankt ja, voor de interessante gesprekken van, ja, van vanavond. Koop, van en we willen het graag uh, ook voortzetten. Ja, ik kom een keer langs dus bij, uh, bij een van jullie bijeenkomsten. Ja, Leuk. heel goed. Nou, tot uh, de volgende aflevering.